Zes uur. De Radio 1 SportsZone. Sarah Carrasso en Tom van Hek. En vanuit het gezellige Londen waar iemand met lieve collega's net de studio kwam lopen... gaan wij later dit uur ook de stelling bespreken. De Olympische Spelen van 2028 moeten in Nederland georganiseerd worden. Ja, we hoorden Lars Boom al, we hoorden Westra al. Straks hoort u hoe Nicky Terpstra terugkijkt op zijn Olympische race van vanmiddag. Maar nu eerst het NOS nieuws van zes uur met Ewout de Jong. De Syrische opstandelingen willen de ontvoerders... van de Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans vervolgen en bestraffen. Dat zegt kolonel Suleiman in een video op YouTube. Suleiman liep in juni over uit het Syrische leger... en is nu een van de hoogste leiders van de opstandelingen. Fotograaf Oerlemans en een Britse journalist... werden een week lang vastgehouden in Syrië en uiteindelijk bevrijd. Volgens Suleiman hebben de gijzelnemers... niets met de Syrische opstandelingen te maken. Hun daad gaat niet samen met het bestrijden... van de onderdrukking en tirannie, zegt de kolonel. In de Syrische stad Aleppo is het offensief begonnen... van het regeringsleger dat de afgelopen dagen al werd verwacht. Vanochtend trokken tanks, panserwagens en troepen de wijk binnen... die eerst door gevechtshelikopters en vliegtuigen waren gebombardeerd. Mensenrechtengroeperingen spreken van de zwaarste gevechten in Syrië... in 16 maanden. Er zouden zeker 16 doden zijn gevallen, vooral regeringsmilitairen. Rebellen hebben het centrum van de stad grotendeels in handen. De afgelopen dagen waren er al beschietingen over en weer. Op de Olympische Spelen is de wielerwedstrijd op de weg... gewonnen door Alexander Vinokourov. De 38-jarige renner uit Kazachstan was kort voor het einde... samen met de Colombiaan Ricoberto Uran ontsnapt. Hij won de sprint op de Mol in het centrum van Londen eenvoudig. Het brons was voor de Noor alexander Kristoff. Hij was de sterkste van een achtervolgende groep. Lars Boom en Robert Geesink reden tot het einde bij de beste mee... maar kwamen aan het eind tekort voor een toppositie. Premier Rutte noemt de Olympische Spelen in Londen strak georganiseerd. De tribunes zitten vol en je ziet geen boze mensen, zei de premier... die gisteren en vandaag een bezoek bracht aan Londen. Rutte woonde gisteren onder meer de openingsceremonie bij. Hij sprak van een intieme sfeer, ondanks de 70.000 bezoekers. Rutte wilde in Londen niet zeggen over een Nederlands kandidaatschap... voor de Olympische Spelen van 2028. De Premier reist vanavond terug naar Nederland. Bewoners van de huizen in de Utrechtse wijk Kanaleiland, waar asbest is geconstateerd, krijgen een extra vergoeding. Ze krijgen 100 euro per gezinslid, bovenop de 150 euro die elk gezin al krijgt. Woningcorporatie Mitros deed die toezegging op een bijeenkomst met gedupeerde bewoners. Ze krijgen verder een waardebon van 110 euro voor kleding en een vergoeding voor extra reiskosten. De verhuizing van de gedupeerden vanuit opvanghotels naar andere adressen verloopt niet zonder slag of stoot. Sommige bewoners weigeren te vertrekken. Anderen willen geen verhuisformulier ondertekenen omdat ze bang zijn dat ze daarmee hun recht op schadevergoeding verspelen. Oeganda kampt met een uitbraak van de dodelijke ziekte ebola. Deze maand zijn er al veertien mensen aan de virusziekte overleden. De eerste gevallen dateren al van een paar weken geleden. Maar het duurde lang voordat bevestigd werd dat het om ebola gaat. Dus besmettelijke virusziekte leidt tot ernstige inwendige bloedingen. Meestal wordt eerst de lever geïnfecteerd en daarna andere organen. Ebola kan niet met medicijnen worden bestreden. Daardoor gaat meer dan de helft van de mensen die besmet wordt, dood. Bij een ebola-uitbraak in 2000 in Oeganda overleed, overleden meer dan 200 mensen. Voor de kust van de Amerikaanse staat Massachusetts... is een Duitse onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Die zonk in april 1944 na een aanval op een Amerikaanse tanker. Bij de zeeslag kwamen alle 44 Duitse bemanningsleden om het leven... en ook 25 Amerikanen vonden de dood. Het team dat bijna, de bijna 80 meter lange U-550 ontdekte... zocht al bijna 20 jaar naar de onderzeeër. Tennyson Robin Haase heeft net als vorig jaar... het ATP-toernooi van Kietzbühel op zijn naam geschreven. De Nederlander won in de finale van de Duitser Philip Koolschreiber... in 6-7, 6-3 en 6-2. Haase staat nummer 42 op de wereldranglijst... en was als derde geplaatst voor het toernooi in Kietzbühel. En was als eerste geplaatst... en staat 23 op de wereldranglijst. De twee speelden niet eerder tegen elkaar. Haase neemt ook deel aan het Olympisch tennistoernooi in Londen. Het weer... Vanavond en vannacht vooral in de oostelijke helft van het land buien. In het westen droog met opklaringen. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen afwisselend zon, stapelwolken en een paar buien. Het wordt gemiddeld een graad of 19. Maandag volgende meer buien en wordt het een graadje koeler. De dagen daarna loopt de temperatuur langzaam weer wat op. Maar het blijft licht wisselvallig. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo et Aridice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is vijf minuten over zes. U kunt met ons meekijken via radio1.nl of praat mee via Twitter. Gebruik dan hashtag R1 Sportzomer. Eerst gaan we het hebben over Syrië, waar de spanning toeneemt. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. In Aleppo, de tweede stad van Syrië, de grootste stad van Syrië... ook lijkt de strijd zich te verhevigen. Regeringstroepen en opstandelingen hebben de afgelopen dagen... stellingen ingenomen in afwachting van wat wel gezegd wordt... een echte grote slag. Correspondent Sander van Horen, heb jij enig zicht... op hoe die situatie is op dit moment? Uh, ja en nee. Kijk, ja, ik heb er zicht op omdat ik zoveel mogelijk probeer te volgen. En uh, vooral ook van mensen uit Aleppo. Maar het grote nadeel is, uh, ik ben er niet en er zijn op dit moment maar heel weinig mensen. Toen ik in Damascus was, toen kon ik veel meer met eigen ogen waarnemen. En nu ben ik toch afhankelijk van uh, andere partijen die allemaal een eigen agenda hebben. Maar wat er dan wel uit blijkt is dat er uh, toch al de hele dag geschoten is met helikopters dat er veel bewegingen zijn van tanks... en dat er nu uh, op verschillende plaatsen strijd lijkt te zijn... tussen uh, rebellen en het regeringsleger. En dat dat zich voornamelijk concentreert op een wijk die heet al-Din Dat daar uh, op dit moment de zwaarste strijd geleverd wordt. En dat zou me ook niet verbazen, want dat is een wijk... waarvan zich de afgelopen dagen wel aftekenen dat die voor het grootste deel in handen was van, van de oppositie. Dat het leger daar verdreven was. En dat is dus een van de eerste wijken, kan ik me ook zo voorstellen... die het regeringsleger wil terugveroveren. Wat maakt deze uh, stad Aleppo zo belangrijk... dat dit als een hele grote ja, beslissend moment wel gezien wordt? Nou ja, dat, dat, dat elke stad uh, natuurlijk belangrijk is. Voor, voor beide. Hè? Voor de regering om aan vast te houden. Voor de oppositie om te veroveren. Aleppo uh, nog misschien wel belangrijker dan Damascus. Damascus is Den Haag, zeg maar. Maar dan is Aleppo misschien wel Amsterdam of, of Rotterdam. In de zin van grote economische stad, dicht bij Turkije. Relatief dicht bij de Middellandse Zee. Dus handel, uh, universiteiten, onderzoekscentra. Een grootste stad, 2,5 miljoen mensen in, in groot Aleppo. Zeg maar. Dus dat, dat maakt het allemaal heel belangrijk. Wat het ook nog uh, moeilijker maakt uh, dan, dan Damascus, is dat wat je in Damascus zag, was die gevechten die zaten in de uh, buitenwijken. Dat, dat waren de wijken die door soenieten sowieso bewoond werden, waar het Vrij Syrisch leger dus gewoon een warm onthaal kreeg en die ze dus ook relatief snel konden overnemen. In Aleppo is dat beeld veel meer gemengd, liggen die wijken veel meer door elkaar, liggen er ook meer wijken relatief in het centrum. Vandaar dat zo'n stad uh, wat sneller in zijn geheel meegesleurd gesleur, wordt dan, dan Damascus. En is het feit dat het dan ook echt een stadsoorlog is, is dat ook een feit waardoor de opstandeling een kans maken tegen dat op het oog wat groter en machtiger leger? Nou ja, als je het inderdaad puur kijkt op uh, hoeveelheid uh, mannen en hoeveelheid wapens... dan, dan maken die oppositieleden geen, geen schijn van kans natuurlijk. En misschien dat ze dat ook helemaal niet verwachten. Ik denk dat ze uh, hun ondanks misschien verder gekomen zijn dan ze, dan ze dachten. Maar goed, ze zitten er nu. Uh, ze zullen misschien een, een tijd uh, stand kunnen houden. Maar uiteindelijk, ja, de, de, tegen tanks en tegen uh, gevechtsvliegtuigen... die ook gesignaleerd zijn vandaag, niet schietend, maar wel uh, overvliegend... Ja, begin je natuurlijk helemaal niets. De regering op haar beurt heeft het probleem dat zodra een opstandeling uh, zijn Kalashnikov in de keukenkastje zet... en zijn en tenue uitdoet, zo die dat al aan had... Ja, dan is het gewoon een burger en niet meer als, zodanige, als, als strijder herkenbaar. Dus dat maakt het vechten ertegen heel erg lastig. Dus ik, ik denk dat het een hele onoverzichtelijke strijd is voor, voor beide kanten... die inderdaad vandaag lijkt begonnen te zijn, maar die uh, echt nog wel een tijdje kan duren. Sander van Hoorn, dank voor dit moment. En dan hebben wij nu de winnaar van het toernooi in Kietbuel aan de lijn. Op weg bovendien naar Londen voor de speler. Robin Haase, goedenavond. Goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Ja, bedankt. En vooral blij, denk ik, dat je je titel geprolongeerd hebt. Ja, hartstikke blij en ook al trots. Het gebeurt niet vaak, zoiets. Zeker niet uh, een speler, nu noem wij van mijn kaliber. Je ziet het uh, van de jongens uh, zoals verder en Nadal die dat wel uh, vaker doen en, uh, en de jongens die zeg maar in de top 10 staan. Maar daarbuiten gebeurt dat niet zo vaak en uh, daar ben ik toch wel, uh, ja, wel trots op. Ja, en, en, en mikte je daar ook echt op? Had je zoiets, dat wil ik per se dit jaar gaan doen? Uh, nou, uh, ik ging hier naartoe om, uh, om natuurlijk uh, mijn titel uh, te, te verdedigen um, en, uh, en dat is, uh, dat is uh, goed geluk. Ja. Ik, uh, ik heb dit jaar heb ik, uh, drie kwart finales gespeeld. En, uh, geen één keer in de halve finale gekomen en dat ik dan hier gelijk halve finale finale en, uh, en het gelijk win. Dat is natuurlijk fantastisch. En, uh, en dat, uh, ja, dat zag er na de eerste ronde, die heel moeilijk was, uh, niet zo uit. Maar daarna ben ik echt goed, echt goed gaan tennissen. Ja, waar ben je nu op dit moment? Ik zit nu in de auto op weg naar het vliegveld. Om, om te vliegen naar Londen, want wanneer speel jij hier je, je, je eerste wedstrijd? Ik moet morgen gelijk weer aan de bak. Poeh. Ja. En, en dan van greffel naar gas, toch? Kietwiel is greffel. Ja, ja, dat klopt. Uh, dus dat is niet uh, de beste voorbereiding die ik uh, ja, dan heb gehad. Maar uh, ja, het is uh, een keuze die ik heb gemaakt. En uh, ik ben uh, ja, uit, uh, nu al blij omdat ik die keuze heb gemaakt. Want ja, ik heb toch een, uh, een titel erbij. En, uh, en nu moet ik gewoon dit zelf trouwen waar ik uh, nu mee heb gespeeld. Daar moet ik gewoon... Uh, Proberen om dat uh, naar morgen mee te nemen en gewoon uh, vrijheid te gaan spelen. En dan, uh, ja, en dan gewoon uh, te gaan knallen op gas. Want dat is toch uh, waar het om draait. Het gaat om 1, uh, twee, drie puntjes. En daar moet je staan. En, uh, nou, en, uh, en, en of je nou vijf, zes dagen daarvoor traint, uh, ja, daar heb je dan ook niks aan. Uh, kijk, nu is het natuurlijk wel zo dat ik helemaal nog niet op gas heb gestaan. Dus dat zou absoluut niet makkelijk zijn. Maar ja, het is eigenlijk ook een beetje een luxeprobleem om... Ja. Nou, ze is zo'n Olympische Spelen voor veel sporten... Eh, het hoogtepunt in de vier jaar, zeg maar. En, en sporters zijn daar ongeveer jaren mee bezig om daar te komen. Jij beschrijft nou jouw voorbereiding. Zegt dat ook een beetje iets over de status... die het Olympisch tennis binnen dat hele grote professionele tennis inneemt? Nou, dat is uh, dat niet zozeer. Want uh, je ziet dat uh, iedereen uh, eigenlijk uh, speelt. Dus, uh, er is, uh, dus er is er volgens mij één Duitser die... Uh... Die heeft gezegd, uh, ik ga niet naar de Olympische Spelen. Ik heb het een keer meegemaakt. Het past gewoon niet in mijn schema. Ik, ik hoef, uh, het, het kost me te veel uh, energie. Maar je ziet dat alle anderen gewoon spelen. Dus dat geeft aan dat het juist wel belangrijk is voor tennissers. Alleen, het is niet zo inderdaad zoals bij andere sporters... die daar vier jaar naartoe werken. Ja. Bij tennissers werken je niet naar de Olympische Spelen toe. Dat klopt. Want wij hebben elk seizoen hebben wij de vier grenslems. Ja. En, uh, en dan... Uh, ja, dat, dat zijn natuurlijk uh, de grote toernooien. En als je die elk jaar al hebt, ja, dan ga je niet uh, vier jaar lang alleen trainen voor de Olympische Spelen. Wat bij andere sporten wel het geval is. Doe jij je intrede in het Olympisch Dorp vanavond, Robin? Uh, ja, ik ga vanuit Vriesveld ga ik rechtstreeks naar het Olympisch Dorp. En uh, hopelijk uh, kan ik me daar uh, nog laten behandelen. Dat zal belangrijk zijn uh, voor het herstel ook naar morgen toe. Maar, maar hopelijk, en, uh, de, uh, uh, dat, dat is niet geregeld nog? Nou, dat is wel geregeld, maar uh, ik heb begrepen dat er twee visio's zijn. Er zijn 180 sporters, dus... oh, uh, jimmig. Dus uh, dat wordt nog even dan, dringen. Uh, dat uh, wordt natuurlijk nog dringen. Hopelijk niet. Uh, hopelijk is het gewoon uh, goed geregeld en, uh, en, uh, en daar ga ik wel vanuit. uit. En, en, en je dan, speelt uh, tegen... Ik, uh, ja, en, want dan speel je morgen tegen Fransman Casquet. Uh, hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat, die krachtmeting? Nou ja, uh, het is een hele goede speler, vooral ook op Gas, die altijd goed speelt op Wimbledon. En, uh, en dat zou absoluut niet makkelijk zijn. Uh, als ik hem eigenlijk zou willen treffen... dan zou ik hem niet op een andere baansoort uh, tegen willen spelen. Maar uh, ja, het is niet anders. Uh, het, is, uh, het is sowieso een uh, sterk toernooi. Dus ja, ik moet gewoon goed spelen wil ik uh, winnen. En, uh, en ja, ik moet goed serveren. En dat heb ik in ieder geval hier in Kietsbroek gedaan. En hopelijk kan ik dat meenemen naar, uh, naar Londen. En dan, uh, ja, dan kan je altijd naar een toe toewerken op gas. En mogen wij Federer noteren? Voor de zekerheid? Voor Federer als het Ja, denk je? Uh, nou ja, hij, natuurlijk, uh, hij is natuurlijk uh, een grote kandidaat om het te winnen. Maar uh, het is natuurlijk toch wat anders. Uh, er zijn, uh, het is niet vijf sets, maar drie sets. Volgens mij staat hij nu ook al in de derde set tegen een speler... waar, waar hij ook al een keer moeite heeft gehad op uh, Wimbledon. Dus, uh, dus ja, het, uh, hij is natuurlijk een van de favorieten. Maar het is absoluut niet gespeeld. Wij wensen jou een uh, goede reis naar Londen. Hopelijk krijg je vanavond nog uh, je behandeling van de ja, fysio... En wordt dat niet ergens midden in de nacht. En dan gaan wij, ja. uh, wij jou volgen morgen op Wimbledon. Okay. Dankjewel, okay. Ja. Robin Hazen. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Dat vind ik wel lekker, noem jij niet? Nou, nah, ik, ik heb het te vaak gehoord. Teers voor viers. Epke Zonderland uh, maakte indruk met een rekstokoefening vandaag, die hem nu al een officieuze finale plaats oplevert. Vanavond, als alle turners in acties zijn geweest, dan kan de balans definitief worden opgemaakt. Maar goed, in de North Greenwich Arena twijfelt niemand aan een plaats bij de top 8 voor hem. Ook de entourage rondom Epke Zonderland is vol vertrouwen. This is the art of gymnastics. Ja, yeah, en toen ging het echt van really start voor Epke Zonderland. land. De allereerste turner aan de rakstok ga er maar aanstaan. Maar nee, no, Epke zet gelijk een superscore neer. Strength, physical and mentum is the second key attribute needed by a jail. This kan ik alleen nog best wel vaak om binnen als ik. Als ik de volkeren dan die de hand zit af en na afloop wordt hij opgevangen buiten de Noord Greenwich Arena door een aantal oranje shirts die hebben genoten en hele echte fan. Ja, absoluut. Het was heel spectaculair. Flying Dutchman hè, noemen ze hem. Ja, hij kan echt vliegen. Ja. Ja. ja, natuurlijk. Ja, ja. dat middag oefening. Uh, Epke mag nog eens een keertje zijn verhaal vertellen als daar ook zijn trainer aan komt lopen, Daniel Knibbeler. Ja, ja ik ja, heb ja. vanavond verhaal dit nieuws hoor, met, met blaren in je handen. Ja, wat is dat voor verhaal, Daniel? Met die handen? Oh, met mijn handen. Ja, dat is van het, uh, van het prepareren van die, van die rekstok met uh, Epke's uh, magnesium. Want uh, lang voordat Epke zijn oefening ging, uh, ging doen, was jij al in de hal, hè? Uh, ja, zeker. Twee, tot twee keer een toe, toe, toe, toe, toe zelfs om even te controleren. En even nog een klein beetje extra van zijn eigen magnesium erop te doen. Van zijn eigen merk. Ja. Want uh, moet je toch even uitleggen, wat is dat nou met, dat, uh, met die rekstok en dat magnesium? Hè? We hoorden dat hij in de podiumtraining wat problemen had met de grip. Dat wilde je dus voorkomen, maar wat is dat? Ja, nou ja er zijn gewoon verschillende soorten, uh, of uh, verschillende merken magnesium. En iedere magnesium is dan net weer een tikkeltje anders. Een beetje vetter of een beetje droger. Het is maar net wat je lekker vindt. En ik uh, vindt uh, Magnesium die hier in de bakken ligt, die hier uh, gefaciliteerd wordt, vindt hij niet, niet zo lekker. Dus we hebben gelukkig uh, eigen magnesium mee. Dus uh, nou, ik zorg dat het erop zit. En de coach maar kijken en kijken naar die rekstokken. En ik maar kijken naar die rekstokken of het allemaal wel in orde is. Het is niet gelogen hè, die, uh, die blaren op de handen. Nee, dat is niet gelogen. <laughs> ik heb niet zoveel eeld als die turn is. Ik heb maar gewoon die zachte, <laughs> zachte handjes, heb ik maar. Dus uh, ik ben dat niet gewend. Het resultaat mag er wezen. Een score van bijna 16. Vincent Rijmering is internationaal jurylid. Ja, wat vond jij van die oefening? De oefening zag er behoorlijk zuiver uit. Dat was heel goed. En ja, Dat is in de kwalificatie vaak nog lastig. Je hoort altijd in de finale, dan gaan ze echt voor zuiver. Maar in de kwalificatie ligt het iets anders. In de kwalificatie is het meer op zeker turnen. Van, ja, je kan wel heel veel risico gaan nemen, maar ja, je doel is de finale halen. En Dan moet je je soms een beetje inhouden. Ja. Uh, hoe ervaar jij dat als jurylid dat hij in de kwalificatie uh, de grote Chinezen verslaat? Dat is een mooie prestatie. Ik heb toevallig de oefeningen van de Chinezen ook uh, gezien. Uh, die waren verre van uh, zuiver. Slordig, Heel slordig zelfs. En uh, eigenlijk uh, niet Chinees uh, waardig. Maar uh, dat gaf wel een lekker gevoel, moet ik zeggen, als Nederlander. Wat denk je, gaat dat nog consequenties voor die Chinezen hebben? Met name voor Kai hè? want dat was de laagste klasseerde van de twee toppers. Uh, Kai had 15-5, als ik het goed gezien heb. En uh, dat is nog maar de vraag of dat voldoende is. Want er komen nog Duitsers, Amerikanen. Ja, en uh, Japanners. niet vergeten. Er zijn toch ook twee Japanners die de finale moeten kunnen halen. Ja. Dus uh, ja, je weet het nooit. Laten we even uh, vooruit dromen naar die finale. Dan gaat Epke dus wel voor die triple. En dan gaat zijn moeilijkheid dus nog wat omhoog. Kan hij nou echt een gooi naar het goud gaan doen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, Epke heeft de laatste periode zoveel gedaan aan uh, zijn netheid in de oefening. Dus hij kan gaan voor goud? Absoluut, 100%. Dit wordt goud. Dit wordt echt goud. En wat heeft u zo nou op het shirt staan? Nou, daar staat uh, Hup Epke. Ja, maar dat moet dus niet, hè? Waarom niet? Geen hupjes, dat kost punten. Ja, dat ah, een tiende dat... aftrek. Jij hebt gelijk. <laughs> Edwin Cornelissen daar in het vol tevreden Epkerzonderland kamp. Vanavond weten we het pas zeker, maar ga er maar vanuit. Hij gaat de finale turnen. Verplay the base, Ja, Geen Nederlandse medailles bij de wegwedstrijd in het wielrennen. Maar wel een koers waarin de Oranje mannen zich lieten zien. Nikki Terpstra vond dat ze ondanks het resultaat een goede tactiek hadden gekozen. Wij hebben echt volgens plan gereden. Vanaf het begin af aan. In de eerste groep zat liever mee. In elke groep daarna zat er wel iemand mee. Volgens mij is Robert wel uh, vier keer mee geweest. Er is geen groepje zonder uh, een van ons meegegaan. Ja, en dat was het plan. En, uh, en dat is gelukt. En wat was jouw rol in dat plan? Uh, ja, ik zou als een van de laatste meegaan. Uh, misschien uh, een finale-attack doen. Maar ja, uh, die groep zat weg. Uh, er waren drie mannen erbij. Ja, dan is het goed, hè. Dan uh, moet ik er niet achteraan gaan zitten rijden. En als je dan achteraf hoort over het uh, verloop van deze finale... ...denk je dan niet toch een beetje van... ...shit, had ik daar maar gezeten? Nou ja, dat had natuurlijk mooi geweest. Maar ik, eh, op dat moment dat ze gingen, koos ik ervoor om te blijven zitten. Dus uh, ja, die gok heb ik genomen. En, uh, en, en pak het dan voor je gevoel ja uh, verkeerd uit? Nou, verkeerd uit. Uh, had ik nou mee moeten zijn. Uh, ik heb Op dat moment uh, ging ik niet mee. En, en heb ik ervoor gekozen om, om te sparen. Misschien voor een nafinale. En, uh, en er zaten allemaal naar mee. Zoals... Uh, ja, eigenlijk allemaal hebben we meegesprongen, dus ja, dan hoef ik niet mee te springen. Het viel mij ook heel erg op dat er echt overal op het parcours vijf rijen dik Britten stonden. Tenminste, ik neem aan dat het vooral Britten waren. Is, is, het jou ook nog wel opgevallen? is dat jou ook nog wel opgevallen? Ja, ja, maar ook van de Nederlanders hoor. oh ja? Ja, ja, best, dat was wel leuk om te zien. Maar. Het, was weer, het was vaak wel best wel erger want ze, ze stonden zo vaak op de weg en dat is toch... Uh... Toch gevaarlijk en het uh, verbaast me dat, uh, dat er niks daarmee gebeurd is, gelukkig man. Maar, maar het geeft wel een kick natuurlijk. Het is wel speciaal. En zeker als ik vergelijk met Peking, dan mocht niemand langs het rondje staan. En uh, dan is dit wel wat anders. Lie down, remember it's just you and... Don't sell out Bow out Remember how this used to be I just want you closer Is that all right? Baby, let's get closer To me Grab my last request And just let me hold you Don't shrug your shoulders. I'll be old. I found that I'm bound to wander down that one-way road. Oh, and I realize all about your lies, but I'm no wiser than the fool that I was before. I just want you closer. Is that all? Baby, let's get closer tonight Grant my last request and just let me hold you Don't shrug your shoulders Lay down beside me And sure I can accept that we're going nowhere But one last time, let's go Tell me how can how can this be wrong? Grab my last request and just let me hold you. Don't shrug your shoulders. Lay down this side Sure, I can accept that we're going nowhere. But one last time, let's go there. Lay down. Show no. lay down beside me and show sure I can accept the we're going nowhere. But one last time, let's go there. lay down beside me. Oh, oh, oh, oh, yeah, lay down beside me. Paolo Nutini. Je zou dan de naam niet meteen zeggen, maar een echte schot met the last request: Italiaanse vader, ja. moeder uit Glasgow. Wij gaan er even uit voor de hoofdpunten van het nieuws, Ewout Jong.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 In Almere is een juwelier gewond geraakt bij een worsteling met een gewapende overvaller. Die vluchtte later met een handlanger die buiten met een scooter stond te wachten. Het is onbekend of ze iets hebben buitgemaakt. De politie zette vanmiddag een helikopter in, maar kon de twee niet achterhalen. Wel zijn de scooter en een vuurwapen teruggevonden. Het was voor de juwelier zeker al de derde keer dat hij is overvallen. En premier Rutte noemt de Olympische Spelen in Londen strak georganiseerd. De tribunes zitten vol en je ziet geen boze mensen, zei de premier... die gisteren en vandaag een bezoek bracht aan Londen. Rutte was gisteren onder meer bij de openingsceremonie. Hij sprak van een intieme sfeer, ondanks de 70.000 bezoekers. Dat is het nieuws op dit moment. Het weer, Willemijn Hoebert. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaring elkaar af... en valt er verspreid wat regen bij minima van 13 graden. Morgen is het wisselvallig, soms valt er een bui. En tegen de avond worden dat er meer. De zon schijnt ook en het wordt 18 tot 20 graden bij een meest matige Zuidwestenwind. En de werkweek begint dan wat aan de frisse kant. Maar de temperatuur loopt, naarmate de week vordert, wel wat omhoog. Zo richting de 24 graden op woensdag. Het blijft licht wisselvallig, maar de hoeveelheden neerslag in de verwachting zijn beperkt. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Uit Londen 2012 praten we straks met een voor- en een tegenstander... over de stelling de Olympische Spelen van 2028. Jaartje of 16 dus, moeten in uh, Nederland georganiseerd worden. Eerst gaan we naar een ander spectaculair evenement. Mensen, zei het uh, op wat kleinere schaal natuurlijk, de airshow in Texel. Er waren veel oude en nieuwe vliegtuigen te zien. Op en vooral natuurlijk boven het Waddeneiland waren zo'n 300 vliegtuigen in totaal. Doron Sayet van RTV Noord-Holland was erbij. Na een spectaculair einde van het Brightling Jet Team, zeven stuntstraaljagers die een prachtig kunstwerk in de lucht lieten zien, is toch een einde gekomen aan de Tesla Air Show 2012, waar misschien wel 20.000 mensen op af zijn gekomen, om te genieten van honderden vliegtuigen. Ja, ik ben speciaal uit Wageningen gekomen om hier de show te zien. Een Beechcraft en drie Harvards, Antieke vliegtuigen die starten op en die mogen als eerste het eiland af. En dan volgt de rest nog. Er zijn zeker 200 sportvliegtuigjes die hier naartoe zijn gekomen. En dan die duizenden mensen, die duizenden mensen die hier naar het eiland zijn gekomen om te genieten van die show, die moeten het eiland ook nog af. Ik ben helemaal vooruit Vlaardingen gekomen en ik zoek nu een lift naar Rotterdam, naar Vlaardingen. maar liever met vliegtuigen dan met de trein. Ik, wil, ik zoek dus iemand hier een beetje, die een plekje over heeft in de vliegtuig. Hier. Maar ik zal zeker terugkomen. Het is een fantastische dag. Weergoden hebben ook. Heel goed meegewerkt. En uh, nou, ik ben er helemaal happy mee. Mijn dag kan niet meer stuk. Nou, een klein beetje na wat ik je net uitlegde. Ja. Die lift nog? Ja. We zijn met de trein gekomen en het liep nogal uit. Want die trein die was eruit, want het spoor liep niet. Dus we moesten met bussen. Nou, dus het duurde al even. Maar we zijn uiteindelijk, ja, waarom die nog, heb ik toch nog toch anderhalf uur kunnen kijken. Na nou, vanmorgen tien uur waren we al gegaan, maar ja. U wilde er graag bij zijn en u dacht daar in die trein, zat ik maar in het vliegtuig. Nee, toen we, goh, als het lang gaat duren, dan dus zo komen we straks nog te laat ook. Nou, uh, hebben we hebben nog wel ieder wat mag iets leuks gezien. Dat is nog wel belangrijk. Ja, het uh, hoogtepunt was eigenlijk op het einde. De straaljagers en... Uh... Twee jonge dames bovenop een vliegtuig, ondersteboven, links rechts. Ja, u zag ze net langs lopen. Ja. In strakke strakke leren pakjes waren twee dames, een blonde en een donkerhagede. Oh goed gekeken. We hebben goed gekeken, ja. U ook meneer? Ja. Ja, zag er heel goed uit. Echt waar. Het publiek is blij. Die zwaaien nog de antieke vliegtuigen uit terwijl die vertrekken. En de organisatie van de Tesla Airshow noemt het een groot succes. De Ron Sayet van RTV Noord-Holland. En wij gaan het weer hebben over de Olympische wegwedstrijd, waar we met zoveel spanning met z'n allen naar uitzagen en die ook zeker niet teleurstelde. De topfavoriet, iedereen had het erover in Engeland, was natuurlijk Mark Cavendish. Hij werd het uiteindelijk niet ook dat weten we. Laten we even kort luisteren naar een reactie van Cavendish. Want hij constateerde dat heel veel ploegen samenwerkten om Engeland te verslaan. Het seems that most teams they're happy not to win as long as we don't win. That's... Het is een story of our life. Cycling, to be honest, it shows what strong nation we are. You got to take the positives from that, but you know, take it as a compliment, you know. But yeah, it's pretty disappointing, you know. ja, het is heel teleurstellend, maar je moet het misschien maar als een compliment opvatten dat iedereen samenspande om in ieder geval geen Engelsman te laten winnen. Ga praten over die prachtige wegwedstrijd met de bondscoach van de Nederlanders, Leo van Vliet. Goedenavond. Ja, goeie avond. Uh, wat overheerst bij u op dit moment? Het, het, het, het gevoel, we hebben een goede wedstrijd gereden met elkaar... of toch ook de teleurstelling, met een beetje geluk... had er misschien nog wel veel meer in gezeten? Nou, bij ons hangt overheerst wel het goede gevoel. Omdat, uh, ja, we hebben gewoon een hele goede wedstrijd gereden. En uh, ja, het is het hoogste niveau en het is top sport. En uh, ja, als je geklopt wordt, dan kan het kan ook anders lopen op het laatst... maar tot op tot, tot, tot die laatste ontsnapping hebben we er altijd bij gezeten... en hebben we kans gehad op een medaille. We hoorden een aantal Nederlandse renners eerder vanmiddag... een reactie uh, opvallend was dat zij allemaal heel te spreken waren... over een soort van strijdplan en uh, ploegtactiek waarvan ze allen vonden... het was eigenlijk wel helder wat we moesten doen en dat hebben we ook gedaan. Ja, nou ja, de, ik denk dat dat er gaat ben ik gewoon zoals ik ben... en ik ben heel duidelijk... En uh, we hebben een hele goede sfeer gehad de hele week en uh, ja, ik doe mijn best ervoor en ik, ik, ik voel dat ik iets bij die jongens kan brengen wat ze nodig hebben om die wedstrijd goed te rijden. En uiteindelijk hebben ze uh, ja, eigenlijk allemaal gedaan wat we moesten doen. We zaten in alle omsnappingen vanaf het begin en uh, ja, dan, dan krijg je gewoon een goed, ge, goed gevoel en dat is gewoon heel belangrijk in de wedstrijd. En voor hadden we bijvoorbeeld in Kopenhagen dat was helemaal niet. Ja, dan is het ook moeilijk om een goede prestatie neer te zetten. De sfeer en, en de manier hoe je met die jongens omgaat is natuurlijk heel belangrijk. Um, eerst nog even naar die woorden van Cavendish, want heel Engeland had het erover. het, het grondste, de Engelsen moesten, Cavendish moesten en zo. Was er ook wel iets bij andere ploegen zonder dat daar misschien overleg is geweest van alles behalve een Engelsman? Overheerste dat een beetje voor uw gevoel? Leo van Vliet, bent u er nog? Nee, blijkbaar is deze laatste vraag niet meer doorgekomen, nee. Dat gaat helaas niet goed. We gaan maar even een muziekje draaien en dan weet, komen we misschien nog even bij hem terug. Ja, een stuk leuk, Ray Charles, bye bye, happiness. Maar we waren met Leo van Vliet aan het praten. De bondscoach, u viel even weg in mijn vraag. Dat die Cavendish zei, ja, iedereen mocht winnen behalve een Engelsman. En toen vroeg ik aan u, leefde dat ook bij al die andere ploegen? Of, wat was het gevoel voor die wedstrijd? Nou, dat leefde natuurlijk bij alle ploegen. Hè. Ik heb ook veel ploegleiders van tevoren gesproken, of coaches. Ja, kijk, als zij zwaar favoriet zijn... en ze hebben het vorig jaar in Kopenhagen al op die manier gedaan... Ja, dan... Je wil je ja, niet uh, naar de slagbank laten brengen. jij ja. rijdt voor je eigen land of voor je eigen ploeg. En, ja, dan moet je gewoon toch samen uh, iets doen. Maar ze hebben wel ongelooflijk sterk gereden. En uh, nou ja, Ze hadden het misschien wel verdiend, maar ja, de koers is de koers. Ja, ik hoorde u net zeggen... Uh, het is natuurlijk ook belangrijk hoe je met de jongens omgaat hè, als bondscoach. In dit geval met uw jongens. Uh, ik, ik dacht: ja. Hoor ik daar een beetje kritiek hoe dat in de Tour is gegaan met de Nederlandse jongens? Nee, dat niet. Maar ja, die jongens die zijn natuurlijk ook wel getergd na al de kritiek in de Tour. Omdat ze door allerlei omstandigheden, ja, is het niet goed gegaan. En wat doet u daar en, dan mee? Nou, dan uh, zeg ik tegen die jongens, joh, jullie kunnen het wel. Jullie hebben al dit jaar in verschillende andere wedstrijden wel laten zien dat je mee kan. En nu, ja, en, ja dat zeg ik dan. En dan zeg ik, joh, ik geloof er wel in. En dat heb ik ook, denk ik, van tevoren ook uitgedragen. En je ziet wat het resultaat daarvan is. En de jongens wilden gewoon laten zien dat ze logen. Ja, want dat gebrek aan zelfvertrouwen, wat u bij ze constateerde, kwam dat dan ja, door de ja, negatieve is, publiciteit of ook dat door die geen gebrek ploegen? Gebrek aan zelfvertrouwen. Ja, dat is geen gebrek aan zelfvertrouwen, maar dat is. Ja. Maar ja, als je zegt, jongens, jullie kunnen het wel. dan is het toch alsof ze daar niet helemaal mee in geloofden. En nou, het meneer Van Vliet. Ja. <laughs> jammer. Is de, uh, helaas de verbinding andermaal normaal verbroken? Wij gaan uh, verder met uh, Aan de Lijn. Precies. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. De stelling uh, voor aan de lijn is vandaag. De Olympische Spelen van 2028 moeten in Nederland uh, worden georganiseerd. U kunt helaas via Londen niet live bellen met ons. Uh, wel stemmen via internet natuurlijk. Daarop zien wij dat 33% het eens is met de stelling. 67% is het daarmee oneens. We discussiëren wel hier vanuit Londen met uh, uh, ja, deskundigen... die daar een gedachte over hebben, een, een duidelijke gedachte. Uh, Bauke uh, van der Groot gaan we mee praten. Hij wil met Vonken van 2028, een groep van jonge ondernemers... helpen om de Spelen naar Nederland uh, te halen. De tegenstelling is uh, de sportwetenschapper Bob Heren. Maar ik ga eerst praten met uh, Bauke van der Groot van Vonken... Konke 2028. Uh, ik hoef dus niet te vragen of u het eens of oneens bent met die stelling. Hè? Die Olympische Spelen moeten in Nederland worden georganiseerd. Goedenavond. Nee, dat klopt. Wij zijn uh, ambitieus en, en hebben een droom en willen graag de droom uh, waarheid maken dat uh, wij de Spelen naar Nederland kunnen halen. En, en waarom eh, willen jullie zo graag eh, aan dat plan, zeg maar, we hadden vanmiddag Camille Eurlings bijvoorbeeld hier ook. Die is eh, niet eens van vonken, maar al een stapje verder, die is van vuur, hè, van Olympisch dat Vuur. Maar tot, ja. waarom willen jullie zo graag die Spelen mee naar Nederland halen? Ja, het, het is voor ons zelf, als, als jonge vonken zijn wij eigenlijk uh, dit initiatief gestart om te kijken of wij onze eigen Olympische Droom uh, waar kunnen maken. En uh, op die manier proberen wij uh, ja, de bijdrage te geven aan, aan het, de grote doelstelling om de spelen binnen te halen. En wij denken dat de spelen uh, voor Nederland gewoon ook echt een heel positief iets is. En ook gewoon echt het positivisme en, en gewoon een gedragsverandering kan bewerkstelligen in Nederland. En dat we weer met elkaar uh, ergens naartoe werken en met elkaar sterker worden. Ja. Dus Nederland uh, wordt er uh, weer beter van. Want daar even over, daar is nog wel eens wat misverstand over, zegt u dan, het is een, een maatschappelijk belangrijk iets wat Nederland een enorme stap verder kan helpen. Mag ook wat kosten, om het dan maar even zo te zeggen, of moet het financieel ook nog wat opleveren? Ik denk dat, uh, dat, dat het belangrijk is dat wij met elkaar uh, verder komen. En uh, met elkaar verder komen betekent misschien inderdaad dat het wel geld zal kosten, maar ik denk dat het ook heel veel geld zal opleveren. En ook heel veel uh, andere dingen oplevert wat, wat niet in geld uit te drukken is. Ja, Tom noemde net al de naam van Bob Heren, sportwetenschapper. Bovendien auteur van het boek Het Olympisch Speeltje ook. Goedenavond. Ja, goedenavond. En die titel zegt het eigenlijk al. Hè? U vindt het helemaal niks, dit idee. Uh, nou, ja, de Olympische Spelen zelf vind ik, vind ik een mooi evenement. Maar voor Nederland om dat te organiseren is, is, is echt een ontzettend slecht idee. Uh, omdat ja, in tot wat uh, de jongeman net zei het, het veel meer geld gaat kosten dan het gaat opleveren. En dat wat hij beweert, dat het gaat opleveren. Dat ja, iets positiefs en, en met elkaar en sociale cohesie of maatschappelijk... dat dat eigenlijk al niet plaatsvindt. Nee, bent u niet door de Britten aangestoken? Die ceremonie gisteren, eh, vandaag. Alle Britten, in ieder geval in Londen, razend enthousiast daarover. Ja, ik, ik, ik zelf niet. Nee, ik ben blij dat nu de Spelen begonnen zijn. Ik vind het leuk om naar die atleet te kijken. Maar ja, zo'n trotserig zo een ja, nationalistische dus ceremonie, dat, dat gaat dan even bij. Ja. En dat gaat niet in Nederland aanslaan, denkt u? Nou ja, het, het, het, het, zou, het, het is natuurlijk altijd leuk om naar te kijken. Ik bedoel, het, het, het, het, we hebben een hoop special effects en een, een hoop dus het levert heel veel energie op. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon echt om het prijskaartje. En, ja, en, het en prijskaartje is, is bewezen dat dat altijd negatief uitvalt? Is er nooit een stad geweest die daar aan verdiend er is, heeft? Er is één stad in de geschiedenis die de geld verdiend heeft, en dat is Los Angeles in 1984. Uh, omdat zij geen nieuwe faciliteiten bouwden en geen nieuwe infrastructuur aanlegden. En ook omdat er geen tegenstand was voor ze. Dus ze hoefden niet met andere landen te gaan bidden. De laatste twintig jaar, omdat er zoveel steden deze spelen willen hebben... moet je echt miljarden investeren om de spelen binnen te halen. En dat haal je er niet uit. Voor ik even uh, weer naar Bouken ga, wil ik u toch ook nog vragen... want de stad Barcelona beweert toch altijd als het gezien de bezoekersaantallen... die er sinds 92 naar die stad gekomen zijn... dat zij er op lange termijn toch ook goed aan verdiend hebben? En niet daar te spelen. Barcelona is sinds 1992 wel zeker vrij te gaan. Maar ja, er zijn een hele hoop dingen die daar bij elkaar kwamen. Dat was de eenwording van de Europese Unie. En binnenlands eigenlijk Europees weekendverkeer, EasyJet. Dat soort bedrijven die wel al de markt. Dus er kwam een hele nieuwe toeristische markt. En Barcelona was eigenlijk altijd een beetje onderbelicht. Dankzij Franco en de dictatuur. En, en kwam in 1992 met een enorme culturele bagage. Ja, heeft de Olympische Spelen daar iets aan bijgedragen? Dat, dat is, is maar... nooit te achterhalen. Nou ja, Madrid heeft het sindsdien net zo goed gedaan. Madrid is ook een toeristische topstemming... en Madrid heeft nog steeds de Spelen niet georganiseerd. Bouke van der Groot, u hoort het ja. uh, leuk, uh, ambitieus plannetje van die jonge mensen... maar uh, een gietertje erover en weg met de vonken. Ik vind het, uh, nou, ik vind het heel jammer dat de discussie altijd heel snel naar het geld getrokken wordt. Ik denk dat het veel belangrijker is, toch, toch ook het gevoel... als ik ook gewoon al zie in onze eigen trainingen dat wij... Gewoon vanaf eigenlijk niks uh, begonnen zijn en hoeveel mensen het enthousiast maken. En ik denk dat dat uh, uh, veel meer oplevert. en ik, ja, Het wetenschappelijk is wel best wel, misschien hè, als je kijkt naar een bepaalde manier, dat het financieel heel lastig uh, rond te rekenen is. Maar ik denk dat er veel meer bij kan kijken. En dat het, dat het gewoon een, een, iets is wat, wat ons gewoon naar een, een volgende stap toe brengt En ik denk ook de weg er naartoe, gewoon ook heel belangrijk is. dat je nu al ziet wat er nu op kleine schaal al gebeurt en heel veel dingen en, en mensen... Geld inzamelen om dingen te doen voor de richting 2028. Ik ja, denk dat we dat met elkaar gewoon door moeten zetten. En dat we een heel mooie, mooie weg ernaartoe kunnen maken. Ja, uw dat ervaring. Dat we... Uw ervaring is goed, hè? klein groepje. Ja. Uh, want als je bijvoorbeeld kijkt naar de mensen uh, die stemmen op internet... ik zeg helemaal niet dat dat representatief is... maar goed, 33% is het wel eens met uh, de stelling dat het hier moet worden georganiseerd. Dat is, dat is maar een derde. Uh, je hoort uh, in de rest van het land ook veel kritiek van moet dat nou allemaal? Het is toch niet heel Nederland uh, dat dat wil? Nee, nou, maar ik denk dat, we dat, dat ook, uh, de, de uh, belangrijk is dat we nu met elkaar... net als eh, met met met het Olympisch Vuur bezig is. dat we met elkaar... Het verhaal goed te gaan vertellen en met elkaar mensen uh, overtuigen dat dit iets is waar, waar we als Nederland wel een stap verder mee kunnen komen. En dat we daar misschien inderdaad wat geld voor over moeten hebben. Maar dat het wel een, een volgende stap is die we kunnen maken als Nederland en als samenleving. En ik, ik, ik heb daar wel echt een goed gevoel bij. En dat dat daarin mensen uh, ja, mogelijk maken om dromen waar te maken. Als je dat ook kijkt naar de topsporters die nu staan om te spelen. Die werken zo hard en die maken ook dromen waar. Ja, dat zijn toch mensen die kunnen ons inspireren ook gewoon om, om een stap verder te komen. En, en dat is denk ik ook sport. En dat is ook Olympische Spelen. Ja, meneer Heren, u raakt niet geïnspireerd hierdoor. Um, zou het kunnen dat, ook al kost het veel geld, het misschien wel goed is voor de werkgelegenheid in tijden van crisis? Ja, wellicht dat we er even een bedrag bij moeten zetten. Want daar is heel veel verwarring over hoeveel dat gaat kosten. In Londen, voordat de Spelen binnenhaalden, beweren ze dat 2,4 miljard zou zijn. En dat werd uiteindelijk zo rond de 18 miljard. In Nederland is er geen enkele reden om aan te nemen dat onze goed, spelen goedkoper zouden zijn. Dus we hebben het hier over een bedrag van 18 miljard. Dat is de huidige bezuiniging die onze regering moet doorvoeren. Dat is niet een beetje geld. Dat is een, een enorme berggeld. En wat je daarvoor terugkrijgt is, zijn allemaal zachte, ja, haast, ik zou willen zeggen, populistische bewering van, ja, dromen waarmaken. Dat, ja, dat kunnen we ook doen zonder dat we 18 miljard uitgeven voor een sportevenement. Vindt u uh, dat die, uh, die Olympische Spelen en dergelijke evenementen die geld kosten... überhaupt niet meer georganiseerd moeten worden... of alleen op plekken uh, waar men het zich nog kan permitteren? Maar ik zou die plekken overigens even niet weten op dit moment in de wereldeconomie. Het, het is een kwestie van vraag en aanbod. Kijk, de IOC heeft dat handig gedaan. Er zijn nu vier, vijf steden die elke keer tegen elkaar opbidden. En waarom en dat... moeten steden dat eigenlijk doen? Waarom betaalt het uh, IOC dat niet zelf? Omdat, <laughs> omdat de IOC het kan doen. Dus het IRC maakt de winst en de steden verliezen erop. Ja, maar als Om alle steden nou afspreken denken, dat ze een ander systeem willen, dan ben je van het probleem af. Ja, nou, dat, dat zou fantastisch zijn als we met een ander systeem komen. waarbij we de spelen minder melagomaan houden en, en kleiner en, en goedkoper kunnen organiseren. Dat zou fantastisch zijn. Maar als wij zo'n bid zouden voorbereiden, dan zijn we eigenlijk kansloos, omdat er altijd wel weer. Nou, in ieder geval de komende decennia waarschijnlijk nog steeds wel zullen zijn die. ...die miljarden ervoor over hebben om zo'n evenement te organiseren. Bouke van der Groot, als u de heren nog een beetje wil overtuigen... ...in ieder geval wat veel soberder en kleinschaliger ingestoken... ...is dat wel iets waar jullie met vonken ook naar willen kijken? Of moet het zo grotesk en zo uh, ja, overweldigend als bijvoorbeeld gisteravond? Ik denk, ik denk dat het... 28 uh, he, is ook een stap heel ver weg en ik denk dat ook... Uh... Als je ook kijkt naar de, de oorsprong van de Olympische Spelen en, en de decennia's afgelopen decennia's, hoe het geweest is. Hè. Het is inderdaad elke keer groter en groter geworden. En ik denk dat het best ook wel een moment uh, kan komen dat de Spelen op een andere manier uh, worden georganiseerd en op een andere manier vorm uh, worden gegeven. En dat kan misschien juist ook wel uh, het momentum zijn en de kans zijn van Nederland om in 2028 andere Spelen te organiseren dan misschien nu in Londen zijn. En ik denk dat dat ook zeker iets is waar wij ook over nadenken en met elkaar over nadenken van hey, hoe, hoe zien de Spelen van 2028 eruit. Dat, dat, daar denk ik dat we met elkaar uh, ja, ook over na moeten denken van, van hoe ziet het eruit en wat willen we bereiken en wat vinden we belangrijk. Bob Heren tenslotte kleine eenvoudige afgeslankte spelen, dat zou eventueel nog mogen? Uh, het zou mogelijk, ja dat zou een mooi bid zijn, maar ja, het, het, het is een droom. Want die veranderingen worden niet doorgevoerd in de IOC, want de IOC aan niemand verantwoording hoeft af te leggen en zij gebaat zijn bij een grote spelen. Uw punten zijn beide uh, helder. Ik ga u danken, Bouke van, Groot, voorzitter van uh, de Grootvoorzitter van de Vonken van 2028... en Bob Heren, sportwetenschapper uh, en auteur van het boek Het Olympisch Speeltje. De ik uitslag kijk, is uh, lotte, zelf. Precies, ik kijk nog even naar de website. Tussenstand natuurlijk, want u kunt de hele avond verder nog stemmen. En, ja, de voorstanders uh, zijn er nog iets minder geworden. 32% uh, is het mee eens dat de Olympische Spelen van 2028 in Nederland moeten worden georganiseerd. Dat is uh, de tussenstand. Como una promesa eres tú eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa eres tú Eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú. We gaan naar Alles uh, goud op het uh, Songfestival. is toe. Met uh, een heerlijk nummer. En he? ja, daar Met het prachtige nummer. Goud op het Songfestival ooit. Uh, de Nederlandse judoka's die vandaag de tatami betraden. waren snel klaar. Jeroen Moren en Birgit Ente. verloren namelijk hun eerste partij. zonder een score te hebben laten noteren. We zagen daarom de eerste Nederlandse tranen op deze spelen. Want bij Birgit Ente kwam de klap hard aan. Hard na de nederlaag tegen de Hongaarse Czernovici.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 Zoals ik normaal zeg maar, op de mat voelde ik me zoveel sterker. Dus, uh... Je was uh, debutant op dit uh, ja. grote toernooi. Is dit nou anders dan een uh, WK bijvoorbeeld? Uh, ik, ik voelde de beleving van de Spelen niet en nu achteraf wel. Wat, wat voor impact het eigenlijk heeft. Je staat op blonde en dan wil je die extra adrenaline die je, die je bij de Spelen hoort te krijgen wil je erbij hebben. Maar die voelde ik niet. Ik was, uh, ik was heel vrij relaxed. Ik wilde juist juist opwekken, maar ik kreeg het niet... Uh...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 Birgit Ente zei uh, verloor, helaas spelen klaar. Daarmee komen we aan het einde van dit uur. Maar de Radio 1 Sportzomer gaat natuurlijk gewoon verder. In het komende uur praten we ook met uh, zwemmer Kenkhuis. Oud-zwemmer Kenkhuis. We gaan het hebben over die belangrijke wissel. Want drie wissels vanavond gaan mede bepalen... of onze estafette dames op weg gaan naar goud. Heeft u een speciale gave? Beleefde u een spannend avontuur?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 Zon fonkelt, water weerkaatst, bomen ruisen, verbeelding spreekt. Je ziet het gebeuren nu in de Hermitage Amsterdam. Impressionisme, hermitage.nl. Dit is Radio 1.